9 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Er zouden op twee momenten in het jaar eindexamens moeten worden afgenomen. Daar pleit de voorzitter van het college voor toetsen en eindexamens voor in trouw. Hij stelt voor twee keer per jaar een volledige examenperiode te houden. Eindexamenkandidaten kunnen dan zelf kiezen in welke periode ze welk examen doen. Vandaag krijgen veel scholieren te horen of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen.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 De werkloosheid in Nederland is vorige maand opnieuw verder gedaald. Het CBS telde 560.000 werklozen en dat zijn er 58.000 minder dan vorig jaar. 6,3% van de beroepsbevolking is werkloos. Het UWV verstrekte in de eerste vijf maanden van het jaar 219.000 nieuwe WW-uitkeringen. Bijna 30.000 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral 25-plussers vinden vaker een baan.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 Dan nog het weer. Het is uh, eerst nog droog. Af en toe wat zon. We laten meer wolken en kans op buien. Mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden vanmiddag. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vooral vertraging op de A1 naar Amsterdam... tussen Naarden en Diemen. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht aan een ongeluk... tussen Rosmalen en Waardenburg, 8 kilometer... Op de A4 richting Amsterdam tussen Iepenburg en Zoeterwoude 5. Op de A10 knopend Koenplein Nieuwe Meer voor de afrit watergas meer 9 kilometer. A12 en a Utrecht tussen Blijswijk en Reewijk 10. Op de A15 Gorkum Rotterdam bij Stiedrecht Oost 6 kilometer. A27 Breda Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 5. En op de A27 Almere Utrecht tussen Eemnes en Utrecht Noord 11 kilometer. A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam tussen Oegst en Kaagdorp 8 kilometer na een ongeluk.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 Singing that's it okay een hoge live uh hier het tweede deel van uh, Goedemorgen Zandvoort. Nou, goedemorgen Zandvoort. Het is droog op het ogenblik, maar er is ook alles mee gezegd. Ja. Het is nog niet de zomer die we willen. En als ja. je dan kijkt in de verschillende weer-apps op onze telefoon, dan worden we ook nog niet vrolijk de komende tijd. Maar we gaan het wel worden, want er is van alles en nog wat te doen in Zandvoort. Ja. Er gebeurt heel veel, hè? We Heel veel. Nu, ik dacht, twee jaar geleden, nu we begonnen we pop het pop-up weekend, hè? Ja. Dat was de eerste ja. keer. En uh, de tweede stem die je hoort, de derde stem van wethouder Gerard Kuipers. Gerard, goeiemorgen. Goedemorgen. je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 nodig voor onze gemeente. Dus we hebben ook gezegd we gaan kijken naar hoe dat nou met wat minder regels kan. Dus regeluw werken. Dat is altijd heel makkelijk om dat te zeggen. Hè. als Heel veel politici die roepen ja, het ook altijd meer regeluw en ja, ja, ja. de regels moeten weg. Maar we hebben nu gezegd laten we dat dan ook gewoon een keer doen. Dus we uh, hebben in dat weekend uh, een, een aantal van de dingen waar je standaard heel strak op handhaaft hebben van gezegd gaan we wat soepeler mee om. Ook omdat we hopen dat daardoor dingen ineens kunnen die anders niet, uh, niet gebeuren. Nou heel simpel voorbeeld dat ik altijd gebruik. Bestemmingsplannen die uh, verbieden vaak hoop. Uh, daardoor kunnen de van allemaal uh, prachtige ideeën uh, op voorhand al niet en dan proberen mensen het niet eens. Nou, een, Je hebt vorig jaar gezien dat er ineens op het strand een aantal hele mooie initiatieven ja. kwamen. Sporttoernooien. Maar ook een filmfestival op het strand met een heel groot scherm. Wat eigenlijk volgens het bestemmingsplan niet kan. En dan zie je ineens ineens dat er iets komt waarvan iedereen zegt van... jeetje jongens, dat is ja. toch, daar hebben we behoefte aan, dat is ja. leuk. Nederland is een beetje overgereguleerd. Ja, wij zijn er goed ja. in in Nederland ja. Ja, om regels te bedenken. Ja, ja. Ja, ja. Nou ja, het is natuurlijk, er zit ook wel een gedachte achter. Hè. De, de, de regels die we hebben, die proberen ook de boel een beetje in balans te houden.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 hot tub uh, filmfestival. Dus dan wat kunnen mensen, Nou, mensen kunnen in een soort jacuzzi kunnen ze naar de film kijken. Dat vond komt buitengewoon origineel, vond oh, ik het bedacht. Uh, maar we hebben ook een, een hele grote waterglijbaan uh, op de boulevard uh, staan. Uh, dat is echt een partij die van buiten is gekomen. Die heeft gezegd van joh, uh, wij vinden dat bij uitstek passen bij het strand. Ja. Ja, nee, en daar is willen we... Dat ook zo. Nee, dat is ook zo. Ja, leuk, en daar willen we eigenlijk ook naartoe. Het pop-up weekend is, een, uh, is eigenlijk een beetje experimenteel begonnen. En we hebben, maar we hebben wel gezegd, we moeten met elkaar ontdekken wat het betekent. En dan ja. willen we... Als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 En ik zeg er altijd wel meteen bij, want het, het, het, het is natuurlijk vernieuwd. En tegelijkertijd, Zandvoort is hier al heel erg goed in hoor. We hebben natuurlijk al, we hadden het net al even in de pauze over wat er op het circuit bijvoorbeeld allemaal al tientallen jaren ja, gebeurt. Wij ja. zijn absoluut uh, goed in snel schakelen. Vorig ja. weekend hadden we Max Verstappen hier. Toen zeiden de ondernemers: van joh, mogen wij uh, voor onze uh, winkeltjes uh, uh, kraampjes neerzetten? Ja. ja, dat kan strikt formeel, kan dat er niet. Dan zeggen we als college natuurlijk: kan dat? En dan regelen we dat in een paar dagen. En dat, nee, maar, daar zijn we heel goed in meedoen.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 In ja, de, de, de praktijk hadden we het net ook al even over in het voorgesprek. Hè. Kijk naar de boulevard. Ja. Ja. Er staan palmen. Ja. staan een paar van die... Uh, mooie ja. kiosken staan Kioske? Ja, Het ja. ja. zijn hele mooie geworden. Ja. Nou, dank. Ja. Ja. Ja. We hebben ons best gedaan. Je ja. stond een uh, schilder bezig met die stenen te schilderen. Ja. dat, dat, dat, dat, dat ziet er echt Er was ook een soort doorn in het oog. En ja. hadden, dat als je dan dat allemaal zo mooi maakt, dan moet je ja. ook dat mee pakken ja, naar het bureau. En dat geeft wel een heel ander aanzicht. Ja, nou ja, het vertrekpunt van denken was ook toen wij starten.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 Klein, de banken ja, naar voren behalen. Ja, ja, en ja. Het, het, het, het begint te leven, misschien ja. me zo strak. Ja. Is, uh... Nou ja, en ook die verwijzingen, heel veel mensen weten het niet. Maar onze boulevard, als je kijkt naar de, de, de tegels die hier liggen, daar zit zo'n patroon in. Dat is ooit in de jaren tachtig afgekeken van Frezu, dat is een plaats in Zuid-Frankrijk. Daar staat het schitterend. Daar hebben ze een beetje van die rode rotsen. Maar wij hebben natuurlijk een andere omgeving hier. En hoewel het denken heel goed was, 30 jaar later is het toch een andere uitstraling geworden. En is er intussen ook heel lang heel weinig geïnvesteerd.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 to de basis te leggen om de boulevard grootschalig te gaan bekijken. Okay. Dan heb ik het niet over de bebouwing die er staat. Dan heb ik het niet over de flats die er staan. Maar echt alleen. Uh, want die blijven daar gewoon staan als het aan ons ligt. Uh, daar is in het verleden natuurlijk een hoop discussie ja. over geweest. Nee, dan gaat het echt over wat we ja. zeg maar tapijt noemen. Je weet een beetje hoe het werkt als je een nieuw huis koopt. Dan denk je, ach nou het ziet er keurig uit, maar een stukje nieuwe vloerbedekking, dan Zou wordt het, het wat knapper. Ja. Dan leg je die vloerbedekking. Ja. Dan en dan denk je, oeh, die plafonds en die muren. Het is wel waar. Maar is die boulevard. Strekt hij zich uit nog helemaal verder op of houdt hij op bij het pellen? Nee, die houdt, voor de verder, proef nu. Ja, zeker. Ja. Voor de proef houdt hij nu even op bij het Palace-gebouw. Uh, ja. Maar je ziet al, en dat is wel leuk, de link ook naar het pop-up weekend. Ja. De, de, met, de uh, visventers de streamen, die, die, ja, ja, ja. die hebben nu gezegd van nou, dat hele uh, pop-up gebeurt op de boulevard. En het idee van uh, knap de boel wat op, daar, daar zijn wij voorstander van. Dus wij willen eigenlijk, uh, dat is hun evenement, pimpen op de boulevard. Ja. Ja. En er leven nu al ideeën om in ieder geval de, de palmbomen ook door te gaan trekken. Okay. Uh, richting het, uh, het gedeelte naar de, naar de rotonde bij, bij het NH-hotel, ja. bij het circuit. Ja, ja dus het is, het is, ja, is natuurlijk is een onderdeel van de boulevard. Er lopen heel veel ook mensen. Zo, zeker, ja, zeker, ook duur, zeker. Uh, ja. Ja. Ja, en, het en natuurlijk e heeft dat een belangrijke parkeerfunctie. Maar daarnaast lopen er ook heel veel absoluut. mensen. Ja. ja, de inrichting is natuurlijk anders. Je hebt een fietspad lopen en ja, ja. Het, is, uh, het is een ander stuk boulevard. Maar dat neemt niet weg dat wij wel vinden dat je de hele boulevard moet bekijken. Ja, dat, dat begint eigenlijk al uh, helemaal op het zuidelijk deel. Ja, uh, dus het en dat loopt helemaal naar het noorden toe. Grappig is dat ik gisteren zag bij een ondernemer aan de Noordboulevard... die zelf ook een palm neerzetten was. Maar klein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 Ja. Ja. Maar we trappen dus af eigenlijk met een soort muziekfeest op het, op het Raadhuisplein. En dan eigenlijk het, het weekend door op zaterdag en zondag... zijn er allemaal uh, kleine of wat grotere evenementen. Nou, ik vertel al even van het ja. filmfestival ja. Ja. Uh, zaterdagavond. Uh, we hebben weer een heel groot uh, sporttoernooi. Uh, glow in the dark-achtig. Uh, we hebben een aantal, ook daar weer een aantal leuke buitendansfeesten. Uh, maar er zijn ook allemaal kleinere uh, dingen. Er is een straatmuzikantenfestival. En ook weer een van die uh, leuke dat leuk. initiatieven dat je ziet van... Hey, ja. Um, het kan anders, want straatmuzikanten en Zandvoort zijn altijd ja, dat een beetje ja, dat is een, een relatie geweest. Ja, nou, dus maar... we, we gaan nu eens kijken wat het is. Er zijn, uh, er zijn een soort barbecue uh, evenementen. Ja, ja. Uh, nou, ik kijk nog eens even verder. We hebben weer een aantal van die pop-up winkels, Pop-up Art Store. Ja, okay. uh, um, Centerparks heeft geloof ik in het museum een pop-up winkel. He. Die hebben ook een aantal winkels op hun terrein. Uh, die slide waar ik het even af had, die hele grote waterglijbaan uh, die op de Boulevard staat. Nou, nou en zo nog een hele hoop andere op, dingen. Het ja. Nederlandse kampioenschap natuurfotografie, het zijn allemaal dingen... Um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 dit zijn de nou, dingen. Dit ding. is wat wij willen. Ja. Dus ook het idee van, van, van autoproducenten. Maar het, het gaat ook over, over allemaal andere dingen. We hebben vorig jaar een pop-up evenement gehad van 24 Kitchen. Dat is die tv-zender die continu zeg maar, kookprogramma's uitzenden. Ja, ja. Waar ze met van die foodtrucks op de boulevard hebben gestaan. Ja. Het zijn dat soort dingen. En ook ja. steeds weer onze naam. Wat je vorige week met Max Verstappen denk ik, we heel mooi hebt gezien. Ja. We zaten um, zelfs in het 8-uur-journaal. Ja, dat is fantastisch. Dat is ja. waanzinnig. Ja. Ja. Het was een slechte ja. item. Ze dus hadden het niet ja. mooi gemaakt. Maar we staan er we wel in. We wel in. Nou, en weet je, Zandvoort is een heel sterk merk. Nog ja. altijd. Hè. We, we hebben al 150 jaar ervaring met toerisme. Dat is voor ons heel normaal. Uh, en tegelijkertijd, op andere plekken in de wereld kan er nu heel veel. Ja. Dus wij moeten wel blijven vertellen waarom ja. we zo ja, bijzonder zeker. en zo goed ja. zijn. Ja. Ja. En daar hoort voor mij dus ook bij dat die grote merken ons weer, uh, weer beter vinger, weten he? te vinden. En dat ja. ze dus niet denken, ik ga naar de Westergasfabriek. Maar ik ga naar, uh, naar Zandvoort. Ja. Want daar ligt een circuit. En natuurlijk moet ik daar met mijn, met mijn prestaties heen. Jij ja. ja, hoort het. Kijk eens, staat in op <laughs> de, heer, de, de ik de ik de ja, kom, maar, ja. ja. <laughs> nee, maar dat is wel zo, natuurlijk. Ja. Je, je ja. kan in Zandvoort heel veel. En dat, dat besef moet nog veel meer groeien bij ons allemaal. Ja. En we <totstuk> hebben eigenlijk in Zandvoort een uniek product. Ja. Ja. En zolang iedereen dat nog een keer goed gaat realiseren. Dan nou, en we hebben dus gewoon, we hebben prachtig tafelzilver, we moeten het alleen maar even oppoetsen. Yes. We, moeten even ja. we moeten het weer goed poetsen. En we moeten weten waar we vandaan komen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het circuit, dat zag je vorige weekend. Kijk, Zandvoort is natuurlijk toeristisch heel interessant door het strand en door het circuit. Dat is onze allerbelangrijkste, zoals het in het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 rustiger is dan we zouden willen. Maar dat is ook omdat er op een andere plek op dat moment een hele hoop geld verdiend wordt, werkgelegenheid is. Ja. Uh, en onze naam weer even in Nederland gewoon goed in het nieuws komt. En daar profiteren we op al die andere dagen weer van. Als mensen nou, dan denken, hé, hey, ik ga dat dagje ja, in de zand ja. hè? Precies. Ja. Dus je merkt het misschien niet meteen die dag in je portemonnee, maar ik weet zeker. zeker. Ja. Ja. Nou ja, en je ziet het ook in de, in de aantallen uh, verblijfsturisten, dus mensen die overnachten. We zitten inmiddels alweer boven de 930.000. Niet zo heel lang geleden zaten we rond de 860.000. Toen hadden we een flinke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 Voor betaald. Dat is altijd de discussie op andere plekken. Ja. Uh, maar uh, dit zijn hoofdzakelijk de, zeg maar de overnachtingen in pensionshotels hotels uh, oh, ja. en centerparks niet vergeten. Ja, een hele ja, belangrijke veel, hè, partij hier die uh, bijna twee derde nee, van, nee. van alle mensen ontvangen ja. Ja. op jaarbasis. Ja. Ja. Je, je hebt, uh, heel veel over, we hebben het over heel veel evenementen. Ja. Uh, een van mijn vrienden, die komt uit Zuid-Afrika, die moest een boeken in Zandvoort voor een bepaald weekend. Dat ging natuurlijk helemaal niet. Maar als je op Airbnb gaat kijken, zie je wel heel veel. Ja, is heel veel. Echt heel veel.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 evenement heb, uh, laat de gemeente dat weten. Want dan gaan wij het promoten. Ja, ja. ja. ja zeker. Kortom, er is uh, veel te doen Deze. en er gebeurt veel. Zo is, dat, zo is dat. Goed Gerard, bedankt voor je toelichting over het poppenweekend weekend en uh, alles wat daar omheen zat. Heel graag Dankjewel. gedaan. Succes. En tot volgend weekend op straat. Ja, zeker. ja zeker. Goed zo. Laten we gaan even naar Diana Ross. Uh, rustig touch me in the morning.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 Aan, aan de instelling. Is Precies, dat, ja. Het fonds betaalt aan, aan de vereniging of stichting of wat dan ook. Waar zij dan dus, uh, lig, ja. kun, lid kunnen worden. Ja. ja het is, de, de procedure is eigenlijk heel, heel simpel. denken wij. Uh, uh, zodra er een melding is of een vraag is uh, over nou, deelname aan en ik kan ik niet betalen, uh, kan men zich melden bij een zogenaamde intermediair. Uh, dat is bijvoorbeeld een huisarts. Maar het kan iemand zijn van schuldhulpverlening. Het kan ook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 sportactiviteiten over het algemeen wat goedkoper is. Ja. Grotere groepen ja. en uh, dus meer inkomsten per uur. Een deelnemende kind in dit geval uh, heeft er ook wel een verplichting, denk ik.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 Specifieke onderdelen in hun ontwikkeling, uh, bij, uh, bij de ontwikkeling bij de culturele activiteiten dus van het Jeugdcultuurfonds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 etc.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 in de bibliotheek in het louis calais ja. Daar zit dan een vrijwilliger ja. en die kan alle vragen beantwoorden en iedereen aanspreken desnoods wie even langskomt. Okay. En dat is dan van half drie tot vier uur. Elke derde donderdag. Elke donderdag. Dus het ja, 16 juni, juni aanstaande ja. voor het ja. eerst. Ja. Ja. Ja. Ja. Tenminste voor de, de eerstvolgende volgende keer. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, en voor de rest de, het onder de aandacht brengen. Uh, ik doe vanuit de muziekschool heel veel activiteit op de basisscholen. En bij elke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 maar ik heb het even op het gemiddelde gezet. Ja. Okay. Nou, dat is toch, uh, ja, toch mooi. Ja. Absoluut. Ja. Mooi. Ja. Mooie activiteiten Goed werk. van de Jeugd Cultuurfonds en de Jeugd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 Dit is, uh, well, this is what it feels like, met Olaf Mol. Het is een heel speciaal stukje muziek. 18 jaar is hij. En vandaag coureur in het hoofdteam van Red Bull de Formule 1. De kans om de rivalen voor te zijn, want die contract loopt nog een jaar door. Dus Mercedes en Ferrari azen al op jou.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 Karel Seins is goed weg. Max hier aan de buitenkant met Vettel. Nu naast zich aan de binnenkant. En daar pak hij die vierde plekje. Goeie Vettel is hem bijna kwijt. Oh nee, Touche de beide Mercedes, De Mercedes en Tetsen eraf. Min, wat een dag! Wat een dag! Natuurlijk ging je dat de jongens niet, maar dit is de partij van de shit. Red Bull 1, verstappen 2. Daniel Ricciardo 1, verstappen 2.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 Koninkrijk 32. Je moet je voorstellen, daar zit dan vet straks ook nog ergens in de buurt. Hè? Dat wordt spannend hoor, met die pitstop. Die teller links in beeld. Kan er niet even meteen 10 rondjes bij. Of 20. Ik moet toch Jos verstappen? bij Die zit gewoon aan deze wedstrijd te kijken. en heeft toch gewoon een hartslag 300.000. Heb je kost om de ochtend. Dan heb je 8-9 waar je het niet verwacht had. Dan zou het dan zo snel komen. Ja, Koninkrijk is erbij.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 Natuurlijk ook nog muziek. Hè, dat het hele dorp euh, lekker, ja. euh, lekker, lekker leefde. En zaterdag zonder twee prachtige dagen. Op het circuit met prachtig weer. En uh, meer dan honderdduizend bezoekers. Die eigenlijk allemaal van, met volle tevredenheid weer weg zijn gegaan. En een fantastische dag. Autosport hebben beleefd. Vaak met de hele familie. Want dat was natuurlijk Goed. een beetje de insteek ja. van het evenement. Ja. Dat waren de dagen. Ja, Dat heeft prachtig gewerkt. En we hebben daar...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 Goed, he, ja hoor, ja, geen enkel probleem. Het enige, op zondagmiddag was het, met de terugkeer, was het bij het station wat druk. Maar goed, we hebben daar, ook, daar hadden we ook al goede, goede maatregelen over. Dat, dat, dat, dat, dat er geleidelijk mensen het perron op werden gelaten. En, uh, en we zorgden dat er ook wat, uh, wat, wat, wat drank werd uitgedeeld uh, ja. bij, bij het station. Voor de mensen die moesten wachten. Ja. Nou, uh, daar hebben we ook dus helemaal nou, geen opmerkingen over. dat op. heb je als je naar de Arena gaat. Dan is dat hetzelfde. Dan sta je ja, te, ja. te drammen en te hey, dat, met de trein met de metro. Dat, dat, dat, dat is op dat, iedere locatie bij dit soort bezoekersaantal heb je dat. Dat, ja. uh, dat is, dat is even niet. Maar zijn blij dat je zoveel bezoekers had. Ja. Want dat, daar gaat het om. Nou er. nee, dat, dat had het al ja. geweest. We hebben een heel fantastisch mooi georganiseerd evenement hadden En er waren geen ja, mensen. Ja, ja. Nee, dat is prima zo. Dus een, een mooi weekend. Uh, we hopen natuurlijk volgend jaar dat het weer terugkomt in een bepaalde vorm Ja, dat is, dat is zeker de insteek. Uh, uh, ik heb het al vaak hier ook gezegd. Hè. De, vanuit 2014, toen, toen Max hier de Formule 3 race uh, reed en won, hebben uh, we eigenlijk... Uh,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 En ja, als dat er niet is, uh, dan moet je er ook niet aan gaan, begin aan gaan nee. beginnen. Nee. Maar als dat er wel is, en uh, op dit moment hè, met de populariteit van Max en de Formule 1 in Nederland en iedereen die daar enthousiast voor is, moet je niet uitsluiten dat het, dat het er misschien wel gaat komen. Ja. Ja, en dan gaan we het natuurlijk organiseren. Want ja. je kan het overal organiseren. Ik bedoel, volgende week gaan ze in Baku rijden en nou, ik heb beelden van de Swieger gezien. En als ze daar Formule 1 kan racen, dan kan het dus over het oog ja. wel. Ja, ja, er zitten twee bochten in waarvan ik ook zeg van, nou, dat dat überhaupt kan. Maar. Nee, daarom. Hè. Dat kan. Uh, nou, nou is daar ongelooflijk veel geld uh, voor ja. handen. Uh, dus, uh, en dat zal in Nederland nooit op tafel komen. Maar nogmaals, Sanford heeft die story. Uh, uh, Ook de Formule 1 ziet natuurlijk de populariteit van Max in Nederland. Uh, ook de officiële Formule 1 website en Twitter uh, maakt ook melding van het evenement wat hier afgelopen weekend heeft plaatsgevonden. Uh, dus het wordt gevolgd. Ja, die zullen zich er ook niet voor afsluiten. En uh, uh, als ze dan uh, de politiek het wil en wie wil het en de funding is er ook voor. Ja. Ik zeker dat ze Zandvoort niet links willen laten leren. Ja, nee. Dat is wel een van de mooiste effecten. vind ik zelf van Max Verstappen. Uh, hij spreekt de hele wereld aan. Ja. De Formule 1 had wel nee, een ondodig Nee, het, het is niet alleen Nederland. Nederland he, en staat, hè. en ja. natuurlijk in Nederland is hij absoluut de held. Ja. Maar ook uh, daarbuiten. Uh, ik heb heel veel contacten natuurlijk. Bij, bij andere circuits. En met, bij buitenlandse organisatoren. En ze beginnen allemaal over Max. Uh, ze zien het al, ook allemaal. Dus, uh, ja. wij, wij, wij, wij hebben het geluk dat we lekker dicht bij het vuur zitten. Ja, dat, dat is heel mooi. En wij zijn trots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 Uh, en dat is, uh, ja, dat, heeft een, uh, dat is natuurlijk heel positief voor, voor, ja. voor, voor, voor ons. Ja, en, ja, en voor ons, hè? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ah, ja, dat is zeker zo. Want met name bij de DTM komen natuurlijk heel veel uh, uh, Duitse bezoekers ook. Ja. Ja, en die komen niet voor één dag heen en weer, die nee. blijven hier ook slapen. Nou, ja. uh, en ja. uh, dat is natuurlijk een effect wat je natuurlijk vorige week minder had met die familie Race. had je hebt natuurlijk echt gezinnen. Ja, die kwamen een dagje naartoe, die gingen weer naar huis. Ja, en die gingen dan als dus ook meteen weer naar huis. En dat is met de DTM anders. Die bezoekers die blijven.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 om uh, um, um daar ook uh, allerlei dingen te gaan organiseren. Ook om die fans uh, s'avonds nog ja. meer beleving nog ja. te geven. En ja, daardoor Zandvoort ook meer, uh, nog meer mee te laten profiteren. Ja. Ja. Ja, het volgende grote evenement is dan eigenlijk de, de historische Grand Prix. Hè? Ja, daarna inderdaad. Ja, ja, ja we hebben natuurlijk iedere keer wel races. Alles, he. We hebben ja. dit ja. weekend ja. ook weer races. En we hebben volgende week natuurlijk de, de, de, de, de cycling ja, Zandvoort. Ja, ja. He, met de vier årigste ja. oh, ja, strijd. Dus, ja. ja. hebben we nog de Porsche Racing Race, wat een mooi evenement wordt. Italia-Zandvoort. Ook niet een klein evenement wat we ja. ieder jaar hebben. Dan die ja, en dan gaan we inderdaad richting die dus zo historische groep. Ja, ja. ja, die spreekt het dorp heel erg aan natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, en dat, uh, dat zal nog weer groter worden dan vorig jaar, denk ik. Uh, met uh, weer natuurlijk die fantastische parade op zaterdagavond. De uh, Classic Car Parking op de boulevard. Ja, we zijn vorig jaar mee begonnen. Ja. En dan, dat is voorzichtig op gang gekomen. Maar nu merken we al dat er, met name vanuit clubs met, met klassieke auto's, zeggen we maar, nou, wij willen wel een clubverband uh, naar Zandvoort komen dat weekend. Hè, en, en dat even en deze historische bezoeken. Maar dan met elkaar op die boulevard. Vaar parkeren, nou, dat gaat natuurlijk steeds leuker worden. Ja, en, dat uh, dat, dat ja, kan een, een evenement op zich worden en dat is, uh, dat is alleen maar leuk. Ja, precies dus no, no, dus no. wat Gerrit Kaapersond net vertelde over ja, ja. die wisselwerking ja. die je hebt tussen. Ja. Nee, maar die, die is heel belangrijk ja. en uh, dat streven we ook naar. En uh, ja, ik denk dat het ons aardig lukt ook. Lijkt me wel, als ja. je kijkt naar vorige week. Ja. Prima. Het Max effect denk ik. Ja, inderdaad. <laughs> <laughs> het heeft effect. Hè. Dus daarom... nee, het is het circuit-effect. <laughs> <Het> circuit <-effect. laughs> oh. <laughs> max heeft nog weinig te doen met historische Nee, dat is zo. Nee, ik bedoel in het algemeen, nu, op dit moment. Nou, misschien kunnen we zijn vader nog zo gek krijgen... om met historische Ja, wie weet. We moeten het niet uitsluiten. Het zou natuurlijk hartstikke leuk zijn. Hij heeft goede connecties bij Fred Van hier Daarom, en die wil ook mee gaan doen hier met de historische met een oude formule. Dus misschien zet hij er nog eentje bij. Dat nou, wie weet. Het zal wel leuk zijn. Ja, ja. Goed, Erik, heel ja. erg bedankt voor je komst naar Hotel hotel. Graag gedaan. En succes met alles deze week. Ja, tot de volgende zon. keer Dankjewel, weer. Ja, tot de volgende keer weer. <laughs> Oké. Okay. Ja. Dan gaan wij uh, de, het uitloop van het programma doen, zoals dat altijd zo mooi op is. Ja, dat is mooi, hè? Dan worden we gaan de agenda doornemen met u. En Waar, dat betekent uh, uh, dat we gebleven waren bij... Oh, morgen, wat uh, Erik net vertelde. Nee, morgen, het weekend van 18 en 19 juni, hè? Ja. ja cycling Stanford. Cycling het Een fiets ja, evenement op het circuit. circuit, hè? Ja. ja, ik neem aan dat de volgende week... En Daar gaan we nog verder. Meer aandacht ja. aan, ja. Dat is mooi. Dan hebben we de zomerfeest skip bij Pippeldoentje op de burgemeester Nawend. Ja, dat is kinderdagverblijf. Dat is kinderdagverblijf dat is dat en dat ja. is de dat is 18e jaar. juni ja. van 3 tot 5.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 24 juni. Ja, en dan komt er weer iets leuks aan. Dat is 24 tot 26 juni. en Het is zandvoort culinair. Ja, uh, natuurlijk gewoon weer een van onze uitzendingen nog uitgebreid. Ja, dat is culinair terug, ja. maar zijn leuk. Overal eten en drinken voor een ook heel, heel gezellig prijs.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 voor De techniek, Gasper Geurensen, de redactie, Yvonne Rozen, Ed van Kijk. en Gerry Rutte naast mij. De koffie kregen van Yvonne en de presentatie van het programma druk in handen van Gerry Rutte. En Rob Petersen, ja. dankjewel Rob. Ja, ja bedankt Gerry. Hotel Hoogland bedankt voor de gastvrijheid: koffie, thee en water. Volgend weekend, wederom natuurlijk een, op zaterdagochtend een goede morgens Fijn weekend en uh, we gaan afscheid nemen met Morning Has Broken.